Spel van Kat en Mash door R.D. Wingfield. Vertaling, Helens Wilders. U bent toch meneer Kreden, niet nietwaar? Ja. Ah, prachtig. Ik was zo bang dat ik het verkeerde huis te pakken had. Ah, hè. <laughs> nou zou ik toch best even willen zitten? Ja, wat wenst u? Zullen we niet naar binnen gaan? Kijk eens even. Niet zo verstandig om hier in de hal zilveren bladen te laten staan, meneer Clampton. Wilt u dit huis verlaten, meneer? Jongen, jongen, moet je dat gewicht eens voelen. Dat, dat is vraag. moeilijk ja, Zet u dat blad neer en verdwijnt. Oh. U schijnt me niet zo sympathiek te vinden, hè? Ja, zoals u wilt. Ik bel de politie. Oh, dan kan ik u dat dubbeltje voor de telefoon besparen, meneer het. We zijn er al. Robinson is de naam. Regisseur Robinson. Oh. Nou ja, als u dan toch al binnen bent. Die huizen zijn mooi ingericht, hè? Alles dicht bij elkaar en toch ruim. Naar het park aan de overkant. Ik benijd u om zo'n huis, meneer Crampton. Zou u me nu misschien willen vertellen wat er aan de hand is, regisseur? Of is dat soms een geheim? Ben jij het, John? Oh, mevrouw Crampton. Ik benijd u ook op uw vrouw, meneer Crampton. Dit is mijn vrouw niet, regisseur. Oh, nee, niet kwalijk. <laughs> Ik trek altijd overhaaste conclusies. Sherlock Holmes had daar vaak succes mee. Mijn, uh, mijn vrouw is op het ogenblik niet aanwezig. Oh, ja, yes, uh, ja, ja. Ach, ja, natuurlijk, wat dom van me. Ik weet toch dat uw vrouw niet thuis is. Ja, daarom ben ik juist hier. Komt u voor mijn vrouw? Uh, mag ik even gaan zitten, meneer? Ik heb veertig minuten op straat staan wachten... en mijn benen zijn niet meer wat ze waren. Ja, natuurlijk, gaat u binnen, hè? Gaat u zitten. Wat u over, mijn vrouw? Oh, zo. Ah, dat is beter. Ah, wat een opruchting. Ja, na al die jaren in de wijk... willen mijn benen niet zo goed meer. In die tijd liep de politie nog, hè? Wat een, wat een leuke huisbaar heeft u daar. Ja, ik mag u zeker geen drankje aanbieden. Nou, we mogen eigenlijk niet als we in functie zijn. Maar ik hou er niet van om naar mensen voor hun hoofd te stoten. Sorry. Wat wilt u drinken, rechercheur? Uh, eens even kijken. Ja, thuis hebben we altijd meel in de rijstbus. Maar uh, is er hier een kansje dat er in die karaf met het etiketje cognac ook werkelijk cognac zit? Een cognacje dus. Ja. En jij, lieveling... Uh, uh, John, wil jij ook iets drinken? Uh, straks. Uh, mm, heerlijk Ja, ik had eigenlijk rijk geboren moeten worden Of een rijke vrouw moeten ik trouwen ik, uh, ik ben uw naam alweer vergeten, juffrouw Ik heb u mijn naam ook nog niet gezegd Ik heet Landers, Geraldine Landers Mijn vrienden noemen me Jerry Oh, trek het u niet aan, juffrouw Landers hey, Kijk, het wordt al donker uh, Zal ik u misschien een lift geven als ik wegga? Juffrouw Landers woont hier Oh ja? Oh, dat is prettig, hè Gemakkelijk, hè? Geen eh, heen-en-weer-gezauw. Hm, u had het zeker een beetje eenzaam zo zonder uw vrouw. Mevrouw Landers was secretaresse en gezelsopdame bij mijn vrouw. Was? Eh, is. Ja. Hoort u eens hier, rechercheur, erg geduldig ben ik nou ook weer niet. Misschien kunt u me vertellen waarom u hier bent. Oh, ik dacht dat ik u dat al gezegd had. Vertelt u me nou niet dat ik hier al die tijd zit zonder u vertelde. Te... <lacht> het gaat om uw vrouw, meneer Crampton... Ik heb gehoord dat ze twee weken geleden het huis heeft verlaten. En sinds die niet teruggekeerd is. Oh, en u neemt aan dat ze vermist wordt. Nou, het spijt me dat ze zeur, u bent verkeerd ingelicht. Oh, u weet dus waar ze is. Ja, natuurlijk. Nou, wel verduiveld. En nou dacht ik toch werkelijk dat ik voor de verandering eens een sappig zaakje op het spoor was. <lacht> de mensen moesten eerst eens nadenken voor ze van die stomme anonieme brieven sturen. Ze verknoeien met tijd... En dan maak je ook nog onschuldige mensen van streek. Anonieme brieven? Ja, precies, je Anders. Ik begrijp niet wat ze er voor plezier in hebben. Ze kiezen net altijd de aardigste mensen uit. Ja, ik bedoel maar zo, uh, meneer Crampton en u zijn toch vriendelijke, prettige mensen, niet? Wat stond er dan in die brieven, rechanceur? Waar word ik dan van beschuldigd? Ah, oh, maar u zich geen, geen zorgen, meneer Kremten. Uw vrouw is niet verdwenen, dat is het belangrijkste. Ik, uh, ik drink even mijn heerlijke cognac op. En dan moet ik werkelijk... Uh, uh, o, oh ja. Apropos, wat zat er in die koffer? De koffer? Ja, ik, ik hou het toch niet van tafel, hè? Ik vergeet altijd de tijd. Maar uh, ga gerust uw gang, let u maar niet op mij. Ik kan, kan eigenlijk wel even naar die, naar, die, naar die voetbalwedstrijd kijken op de prachtige televisie die u daar hebt staan. Dan kunt u rustig gaan eten. Deze knop, niet? Rechercheur, dus, wat is er aan de hand met de koffer? Oh, ze denken dat u uw vrouw hebt vermoord en naartoe in een koffer hebt gestopt. <laughs> bespottelijk niet, wat sommige mensen allemaal fantaseren. <laughs> Alle mensen, kleurentelevisie. Nou, als je dan bedenkt dat we hier nog maar een paar jaar geleden een zwart-wit toestel het einde vonden. Hè? Ik heb de mijne nog altijd. Die schoft, die vrouw schoft, zag u dat? Schopte er met opzet. Kijk je kijkt, het bloed loopt langs zijn benen. Die kleur is gemaakt, hè? Pardon, van U kunt toch wel bloed zien? Uh, wat zat er in die koffer, meneer Crampton? Ja, als u die koffer bedoelt die ik vorige donderdag heb weggebracht... Dan... Donderdag, zegt u? De 18e. Oh ja, dat was de datum. Dat was een koffer met kleren van mijn vrouw. We laten de rogeerkamer opnieuw stofferen... en we wilden zoveel mogelijk ruimte maken voor de werklaar. Ah, ziet u wel. Ik was ervan overtuigd dat er een doodgewone verklaring voor was. Mensen zien een koffer en verbeelden zich dan dat er een lijk in zit. <laughs> als ik op de getuigen afga... Uh, dan, uh, ja, dan waren die kleren wel zwaar, uh, meneer Kruijpten. Uh. het. Scheid, scheidsrechter is gewoon over steken. Als dat niet buitenspel was, dan weet ik het niet meer. Uh, de logeerkamer, zegt u, uh, nee? Dat is dus de kamer waar je voor landen staat. Ja. En die wordt dus opnieuw uh, gestofteerd? Ja, maar dat is nu al klaar. Een prachtig toestel, hè? Het zou zonde zijn als ik, als ik een kleurentelevisie nam... Ik ben toch bijna nooit thuis. En het doodt ook alle conversatie, hè, die tv. Heb je voor laaners en u dat ook al gemerkt, meneer Crampton? Als ik mijn zin krijg... Ik zeg, ik heb al door het idee dat ik, dat ik iets branders ruik. Vlees. Charmant ja, meisje. Heel, ja, Charmant. Zeker een stuk jonger dan uw vrouw, niet? Ja. Ja, en ook jonger dan u. Aardig dat ze zo voor u uh, zorgt, terwijl uw vrouw weg is. En ze ziet er niet naar uit dat ze gebrek heeft aan vrienden van haar eigen leeftijd. Uh, ik, uh, ik wou u nog iets vragen. Hoe kan ik mevrouw Crampton bereiken? Ja, ik was al bang dat u dat zou vragen. Ja, het is namelijk heel vervelend, maar ik weet het niet. Ze logeert bij haar moeder ergens bij Newcastle. Ik heb er overal gezocht, maar ik kan dat verdomde adres nergens vinden. Ja, yeah, yeah. het adres van je schoonmoeder bewijzen. Als man nooit zo erg zorgvuldig. <laughs> Jammer dat u het niet hebt. Zou ons een hoop moeite besparen. Maar ja, als u die niet kunt vinden, houdt alles op. En u hebt niks van hem gehoord, sinds hij weg is? Ja, natuurlijk wel. Oh, maar uh, u heeft die brief verloren. Ja. Oh, nee. Hier, hier heb ik hem. Oh, dank ja. u. Lieve John, ik ben een paar dagen weg om moeder op te zoeken. Ik schrijf je nog, Mary. Ja, nou ja, is allemaal heel duidelijk. Dank u. De enveloppe heb u zeker niet bewaard, hè? Nee, natuurlijk niet. Waarom zou ik... Nou ja, vanwege het poststempel. Die brief is niet gedateerd. Kan wel van een hele tijd geleden zijn. Het spijt me, is er zo. De volgende keer zal ik de enveloppen bewaren... en de naam en het adres van de postbode noteren. Nou, alleen zijn nummer is genoeg, meneer. Maar dat doet het niet toe. Zolang mevrouw in leven... en gezond is, gaat de politie niks aan, natuurlijk. Het spijt me dat ik u zo lang heb opgehouden. Oh, dat is niks, hè. Over een paar dagen kom ik nog even langs. Misschien hebt u dan definitief nieuws over uw vrouw. Oh, ik weet het. Je rijdt de bureaucratie. Ja, maar als wij eenmaal een dossier hebben aangelegd... Oh, nou, nou, nou, kijk die idioot. <macht> ik denk dat hij vandaar het kan scoren. Dat is zwijn. Hebt u die, koffer, Hebt u die ergens opgeslagen, meneer? Dat heb ik u toch al gezegd? Ja, nee, maar u hebt het adres van die opslagplaats niet gezegd. Jerry... Uh, hoe heet die opslagplaats van die koffer? Dixons magazijnen Hoort Oh, ja, ja. Ja, ja, weet ik wel. Dank u, dank u. Het eten bederft als ik er nog langer op laat staan. Uh, de regisseur is net van plan weg te gaan. Tenzij ik uh, u nog met iets van dienst kan zijn, regisseur. Zeg, zag u dat? Zeg, zag u dat? Stopte er met zijn elleboog in zijn maag? Neemt u me niet kwalijk. Oh. U, uh, u houdt dus niet zo van sport, hè, meneer Crampton? Ja, ik ben nu alleen maar toeschouwer, maar jaren geleden heb ik nog eens een proefwedstrijd voor Arsenal kunnen spelen, weet u dat? Ja, dat is weer een tijdje geleden, voordat mijn benen het vertikten. Dat is heel interessant in uh, Ach kunnen... ja, natuurlijk, ja, u wilt gaan eten. Jammer dat ik niet kan blijven, meneer Crampton, maar uh, de plicht roept. Uh. Oeh, dat steekt. Uh. Nou, zo gaat het beter. Is hier geen uh, kelder hier beneden, hè? Nee. Uh -huh. Dr. Crippen heeft in de tijd zijn vrouw in de kelder begraven. Weet u nog wel? Ja, deze kant uit, rechercheur. <laughs> ja, dank u voor de borrelje, van Laanders. Ik hoop dat het eten niet bedorven is. Goedenavond. Toch kan ik mijn jas niet vergeten. Hier, geloof ik. Nee. toch goed, nee. Dit is de werkkast. Hé, hey, kijk eens. Een schep. Bent u in het graven geweest, meneer Crippen? Ik wist niet dat die huizen ook tuin hadden. Zet u die schep maar terug, rechercheur. Hier is uw jas. Ja, nou, prachtig. Eh, uh, dus die, uh, die koffer staat bij Dix's magazijn, hè? Uh, zou ik dan nog net voor sluitingstijd kunnen zijn. Ja, als u voortmaakt. Ja, ja, ja, met die benen van mij gaat dat niet zo snel. En het verkeer wordt steeds drukker. Nou, kom, ga nog even langs, hè? Het zou fijn zijn als we dit weer hielden met het weekend, niet? Tot ziens. En? Oh. Nou, wil ik wel wat drinken. Wat denk je? Hij nou, weet van niks. Hij probeert ons alleen uit onze tent te lokken. Ik heb toch het idee dat hij wel iets weet. Ja, dat is onzin. Het is net een spelletje van kat en muis en wij zijn de muis. Hij probeert met ons te spelen, maar wij zullen zo vrij zijn om daar niet aan mee te doen. En wat nu? Wat we hebben afgesproken. We zullen het alleen een beetje eerder doen. Deze week nog. Hij is toch niet zo goed ter been. We zullen zorgen dat we hem net te vlug af zijn. Oh, u bent er nog. Ik was wel bang dat ze we allemaal weg waren. Ah, niet te werk, meneer. Nee, tot acht uur ben ik hier. Ja, het gaat over een koffer. Ah, dan moet u op kantoor zijn. Die deur uit, eerst links en dan weer links. Ik kan niet missen. Ja, dan kom ik juist vandaan. Het was al gesloten. Oh, Dat verbaast me niks. Als het dood om een minuut te lang te blijven. Zou morgenochtend om negen uur terug moeten komen? Meneer, daar heb ik niks aan. Ik moet er nu even bij. Ja, ah, nee, per gaat. Ik moet over het kantoor lopen. Ja, ik zou je graag helpen, maar ik uh, ben hier enkel maar de magazijnmeester. Oh, hoe heet je? Arnold. Uh, je mag hier uh, beneden zeker niet roken, hè Arnold? Roken? Hier beneden? De dood je dood niet. Er staan hier dingen van waarde. En het is allemaal zo droog als schort. Staat zo in lichte laaien. Hè? Ja, natuurlijk, ja. ja op eigenlijk ook niet roken. Maar er trekt niemand zich wat van in. Smoken als de hoogovens. Nou, als ik eens een trekje zou nemen. Nou, niet dat ik het zou doen, hoor. Ik daar niet van. Nee, nee, nee natuurlijk niet. Nee. Dus ik hoef hier geen aan te bieden, hè. Wat? Nou, nou, eentje kan geen kwaad, hè. Ja, niet dat ik niet voorzichtig ben, hoor. Maar waarom zou het hier anders zijn dan op kantoor, hè? Ken u me dat uitleggen? Nou, dank je, meester, dank je wel. Het kantoor was toch wel dicht, hè. Anders raakt die Perkins hier, die raakt op een kilometer afstand of er iemand rookt. Ik ja, vind je het erg als ik even ga zitten. Alleen maar trek je kist maar naar je toe. Ja. Als mijn dokter eens wist hoeveel tijd ik op de been ben. Ja, met het vochtige weer heb je er zeker nog meer last van. Hè? Ja, precies. Ja, ik rook ook trouwens te veel. Nou, je hebt hier aardig wat spullen staan. Ja, de fullersbel van de hele wereld, dat zijn we. <laughs> Als er iets is dat je niet nodig hebt, sla het maar op. Zie je die rommel daar? Ja. Ik sta hier al meer dan dertig jaar. De eigenaar is daar waarschijnlijk al lang dood en begraven. Ach, als ik gewoon eerlijk zou zijn, dan kon ik pakken wat ik wilde. Geen handje en hij zou kraaien. Oh, is er nog wat goeds bij ook? Waardeloos. Ik heb het allemaal bekeken. Ik, uh, ik heb hier een koffer staan. Ja, dat zei je al. En daar moet ik iets uit hebben. Dat gaat over, meester. Je moet een papiertje hebben van kantoor. Zonder papiertje kan ik niks voor je doen. Al was je de koning van Engeland zelf. Dat is zo'n, Zo'n nieuwtje in hè? Ja. Twee stuks. Nou ja, gezien het feit dat de kantoor dicht is... en u morgen niet terug kan komen... Hoe was de naam? Crabton. Een ogenblikje. Even mijn boek halen. Ja. ja en Krempten. Ja, ik moet mijn eigen boeken bijhouden, zie je. Werkelijk? Boven zitten zes kantoorbedienden de hele dag op een dikke achterste. Maar tijd om de boeken bij te houden. Niks hoor. Dat moet de magazijnmeester maar doen. Oh. Ze hebben de zeker te druk met sigaretjes roken. Ja, open. en rotzooi met de typistes. Oh. hè. Als je dat progressieve maatschappij in werking wilt zien, dan moet je eens bij ons om de hoek komen kijken. Dus ik heb er nog voor betaald ook. Met een. Met een C niet? Klempton? Eh? Eh, ja. Met een C. C-R-A. Ja, juist. juist, juist, hier heb ik het al, ja. Een koffer binnengekomen op de 19e. Eh, was het niet de 18e? Nou, ik eh, vergis mezelf. De... Nee, hoor, dit was de 19e. Het was een meneer die hem hier bracht. Maar als ik het maar goed herinner, was u het niet? Nee, waarschijnlijk mijn neef. Magere vent, donkere haar. Juist, yes, dat was hem. Blauwe stationker, gaf me nog een halve kroon voor het uitlaaien. Nou, eens even kijken, locatie 2H. Dat betekent tweede verdieping, vak H. Nou, dat staat allemaal in mijn boek. Nou, ik zie wel wie hier de hersens heeft, Arnold. <laughs> hey, ik hoef toch niet al die trappen op. hè? We kunnen met de lift. Arnold, mijn benen zijn je dankbaar. Deze kan maar uit. Sinterklaas. In het huis van Hans en Grietje. Denk maar het stapje. Ja. Nou, die firma van jullie houdt niet van zeeën van licht. Als het donker is, mag ik hier eigenlijk helemaal niet komen. Maar ik heb een lantaarn bij me. Volg me maar. Hé, hé, man een beetje. Ik kan je niet bijhouden. Zeg, heb je al een sluons geprobeerd met het been van je? Oh, er is niets wat ik niet heb geprobeerd. Nou, beneden heb ik een middeltje. Heb ik in een van die kisten gevonden. Stinkt als de hel. Je krijgt er bijna van als je jonge meid. <laughs> nou, dat wil ik dan wel eens proberen. Zeg, zijn we er bijna? Of kamperen we hier vannacht? Nee, we zijn er. Kijk, vak H. En daar in die hoek staat je koffer. Zie je wel? in. Arnold, je bent een genie. Twaalf kantoorbedienden hadden het niet beter uit kunnen mikken. Help eens even. Dan haal ik hem eruit. Ja. ja. Zo. Verdomme, hij zit op slot. Hij heeft de sleutel niet bij je. Jawel, jawel. Ja, dan is het maar de alleen de vraag welke. Sorry, meester. Hoeveel sleutels heb je wel bij je daar? <laughs> Had jij nog niet gemerkt dat het scheef hing toen ik liep? Huh? Nou, dit zou hem wel eens kunnen zijn. Nee, nou, dan deze maar. Ah. Zie je? Ja, dat is hem. Huh? Je kunt beter een beetje achteruit gaan, Arnold. Waarom? Je weet nooit wat erin zit. Weet jij wel zeker dat het jouw koffer is? Ligt een spijkeel en stel niet van die vervelende vragen. Ja, goed zo. Nou, hou je adem in. En... Red, zijn alleen oude kleden. Ja, wat had je dan voor uh, De Europa Cup. Ik moet toch eens even kijken of er niets akeligs onderin zit. Nou, niks. Goddank. Ik heb niet zo'n sterke maag. Laten we hem mee terugzetten. Ja. Dus, eh... Uh, hij is de negentiende binnengebracht, hè, Arno? Zo is het, ja. ja. Heel interessant. Hé. Hey. Zeg, wacht eens ah. even. Laat je lantaarn er nog eens op schijnen. Ah. Is er rooi? Ja, dat zie ik. Dit is niet de goede kleur. Ja, volgens mijn boek wel. Ja, ik heb het nu even niet over je boek, Arnold. Nou, ja, kom. Laten we naar beneden gaan. Komt u binnen, meneer Kuiten. Komt u binnen. Dank u. Gaat u zitten. Dank u wel. Well, we zien u niet vaak hier op de bank, meneer Kuiten. Hoe gaat het met uw vrouw? Het gaat, dank u, meneer Zeems. Ik kom juist namens haar. Oh, juist. Cigaret? Eh, graag, dank u. Dank u wel. Het spijt me, maar mijn vrouw wil haar rekening hier opheffen. De kruimte? Is er iets... Oh, nee, nee, nee niet, niet. We zijn zeer tevreden. Mijn vrouw is op het ogenblik in het noorden bij haar moeder. Haar moeder is ziek. Heel erg ziek. Nog maar een kwestie van dagen, vrees ik. Ach, dat spijt me. Haar moeder heeft grote bezittingen in Portugal en die komen aan mijn vrouw... Als... Ja, ja, natuurlijk. Maar dat vraagt dan om onze persoonlijke leiding. En daarom zijn we van plan onze tenten op te breken en zo spoedig mogelijk daarheen te verhuizen. Ik ben heet u. En als wij Engeland verlaten, wil mijn vrouw haar geld meenemen. Oh, dat zal niet zo gemakkelijk gaan. Portugal ligt buiten het Sterlinggebied en dan komt u in strijd met de divisiebepalingen. Dat weet ik. En daarom willen we het geld ook contant meenemen. Contant? Er zijn nog andere manieren om geld in de landen in te voeren dan langs de officiële kanalen. En meneer Crampton, als u denkt dat de bank zich leent... Ik vraag de bank helemaal niet zich ergens voor te lenen, meneer James. Alles wat ik van de bank vraag is het geld van mijn vrouw. Haar eigen geld, cash, uit te betalen. Ik geloof niet dat u dat kunt weigeren. Als mevrouw Crampton dat wenst. Ik veronderstel dat u weet om welk bedrag het gaat. Ongeveer wel. Ach, ik heb hier de juiste cijfers. Op dit moment is het een bedrag van 37.850 pond en 89 pence. Ze willen de dergelijke som toch niet cash in ontvangst nemen? Ja, dat wil ze juist wel. Ik kan alleen adviseren. Goed, u zult me alleen een paar dagen tijd moeten gunnen om dat geld contant bij elkaar te krijgen. Ik veronderstel dat mijn vrouw wel enige formulieren zal moeten ondertekenen. Ik zal de papieren klaar laten maken. en Dan kan mevrouw Kruimte niet ondertekenen als het bedrag wordt uitbetaald. Ik ben alleen bang dat ze niet hier kan komen. Maar geeft u ze mij, dan zorg ik dat ze getekend worden. Met alle respect, meneer Camden, u denkt toch niet dat wij een dergelijk bedrag anders uitbetalen dan aan de rekeninghouder zelf? En de rekening staat op naam van uw vrouw, niet op de uur. Daar ben ik me te volle van bewust. Zegt u haar dat ik haar deze week iedere dag kan ontvangen, behalve woensdag? Woensdag is onmogelijk. Als ze niet van idee verandert, zal het mij genoegen zijn haar de 37.850 pond en 89 pence cash ter hand te stellen. Rang, Ja, ja, ik kom al. En? Morgen, kleine meid. Is je moeder thuis? <laughs> Brutale flerk. Wat wil je? Als ik jou vertelde wat ik wilde, zou je ervan blozen. Zelf? In Darmsen vertel ik je maar liever waarom ik hier ben. Ik zou graag meneer Crampton even spreken. Die is niet thuis? Oh. En uh, juffrouw Landers? Die is bij de mee. Oh, help! En ik heb nog wel expres die hele tocht gemaakt om ze te spreken. Nou, u kunt wel binnenkomen om op ze te wachten als u wilt, maar uh, ja, ik, ik weet niet wanneer ze terugkomen. Nou, dat is erg aardig van u. Ik vergeet nooit een knap gezicht en ik weet dus zeker dat ik u hier niet eerder heb gezien. Ada Page, ik doe hier van maandag tot vrijdag iedere dag een paar uur de huishouding. Uh, wilt u een kop thee? Waarom zo'n man nu met haar uitgaat als u in de buurt bent, dat begrijp ik niet. Ja, graag, ja, komt tegen. Ja. <laughs> ik geloof dat ik een beetje voorzichtig met u moet zijn, hè? <laughs> nou, komt u maar mee naar de keuken. <laughs> ja. Zo, hier, gaat u zitten. Ik, eh, uh, uh, ik, uh, ik zie mevrouw Cramton de laatste tijd nooit meer. Tja. Wat bedoel je daarmee? Als ik wilde, zou ik daar heel wat op kunnen antwoorden, maar dat doe ik niet. Oeh, jammer. Ik hou anders wel van een roddeltje. Op bezoek bij haar moeder, zegt hij. Ja, ja. Hij denkt zeker dat ik vergisteren ben. Ze onderschatten je intelligentie natuurlijk, hè, Ada. Maar laat niemand denken dat schoonheid en hersens niet samen kunnen gaan. Nou, ja, zeg. Als ze op bezoek is bij haar moeder, hoe kan het dan dat haar moeder laatst opbelde om dat te spreken? Belde haar moeder hoor. Dat zei ik, ja. jij hebt de telefoon aangenomen? Ah, ze waren natuurlijk weer niet thuis. Ik heb gezegd dat hij nog wel terug zou bellen. Ik, eh, ik wil er niks mee te maken hebben. Nou, heel verstandig hoor. Ik heb er zo mijn idee over. Maar u zult zich wel net als ik liever met uw eigen zaken bemoeien. Wat heb jij? Kijk op karakters, Ada. Wat voor idee heb je dan? Volgens mij is ze bij hem weggegaan. Hm? Nou, en je had wel blind moeten zijn om dat niet te zien aankomen. Ga door. Hè? Altijd ruzie met elkaar. Leef als kat en hond. En de dingen die ze tegen me gaan zeiden. Ik ben niet zo kinderachtig uitgevallen, maar ik zou ze niet gaan herhalen. Nee, liever niet, nee. En ik ben ook niet iemand om voor luistervink te spelen, maar... Uh, ...als je de stofzuiger afzette en je hield je oor goed stevig tegen de muur... ...hoorde je ieder woord dat ze zei, alsof je erbij zat. Ik begreep wel niet hoe je aan het platgedukte oor kwam. <laughs> ja, op te veel gezegd. Ik zal even het Weet je, Ada? Jij lijkt mij iemand die goed een mond kan houden. En daarom zal ik jou een geheim vertellen. Oh Ja. Ik ben van de politie. Het is niet waar. Rechercheur Robertson. Ach, ik had naar uw schoenen moeten kijken, die verraad u. Hebben ze het lichaam dan al gevonden? Het lichaam? Ze heeft zichzelf natuurlijk vandaan hè. Ze zei al door al dat ze dat zou doen. Wilt u dat ik haar identificeer? Ja, we hebben haar nog niet gevonden. Voor zover wij weten is ze springlevend. Maar we zouden wel graag weten wat ze is. We houden er niet van als de mensen zomaar verdwijnen. Ik wil niet dat ze zo rijk zijn. Hier, ja. hier is uw thee. Zo, hier. Ja. Een uh, suiker uh, potje. Ja. ja, mooi zo, mooi zo. Uh, wanneer gaat jij haar het laatste zien? Nou, dat zou ik niet zo precies kunnen zeggen. Ze was hier nog de zeventiende, maar toen ik de volgende dag kwam... De achttiende dus? Ja. Ja, toen ik binnenkwam zei hij dat ik de rest van de week wel vrij mocht nemen, omdat zijn vrouw voor een paar dagen weg was. Dat is de eerste keer dat hij me ooit vrij heeft gegeven. Zeg... Is, uh, is de thee goed zo? Heerlijk, heerlijk. Oh, oh, wat is dat al laat? Ik moet een eten nog klaarmaken. Vindt u het erg als ik de vis even schoonmaak terwijl we zitten te praten? Oh, kop afsnijden en zo. Ja. Je neemt me zeker niet kwalijk als ik dan de andere kant op kijk, hè? Ik ben een beetje kieskeurig in sommige opzichten. En dat voor een politieman? Ja, nou, wij hebben ook gevoel, Ada. Als je ons prikt, dan komt er bloed uit, hoor. Dat is een gemeen mes. Ja, je moet goed gereedschap hebben. Dus uh, op een morgen kwam je hier en toen was ze weg? Zo is het. Nou, ik denk dat we wel gauw iets van haar zullen horen. En uh, wat vind je van haar gezelschapsdame, Juffrouw Landers? Ja. <laughs> ze wist geloof ik nooit precies wie ze nou eigenlijk gezelschap moest houden. Oh, denk je dat er iets is tussen die twee? Nou, u hebt wel gemerkt dat ik er de vrouw niet naar ben om praatjes uit te strooien, maar ik zal u één ding zeggen. Het kan wel zijn dat er hier in huis op het ogenblik twee mensen de nacht doorbrengen, maar s morgens hoef ik altijd maar één bed op te maken. Oh, dus uh, ze maakt haar eigen bed op. Researcheur, u bent te goed om echt te zijn. Kom. wilt u misschien eens rondkijken om te zien of u ergens een spoor ontdekt? <lacht> ik heb geen bevel tot huiszoeking. Dat geeft niks. Het is mijn huis niet. Komt u maar mee. Nou? Wat vindt u van zo'n badkamer? Tapijten op de vloer en alles wat je maar wilt. Dat is nog wat anders dan het badhuis, hè? Kijk eens, een verzonken bad. Mm -hmm. oh, oh, oh, oh. Daar zou ik nog wel eens een voetbad in willen nemen. <laughs> zeg, mag ik even in dat medicijnkastje kijken? Nou, als u alles maar weer terugzet waar u het gevonden heeft. Hé, oh ja. hey. <laughs> wie is die ingebeelde zieke? Zo'n hoeveelheid medicijnen zouden ze in het Charing Cross ziekenhuis nog genoeg hebben. Rob Crampton <laughs> hield de hele geneeskundige dienst aan het werk. Ja. Ze zal zich wel niet prettig voelen zonder de pillen. Wat gek. Dat ze die niet meegenomen heeft. Wat is dat voor iets? Slaaptabletten? Laat eens kijken. Ja, dat is een nieuw doosje. Dat heb ik voor haar gehaald de dag voordat ze wegging. Zitten er nog maar twee in? Dat is helemaal vol. Zit er nog maar twee in over? Dan heeft ze ze toch meegenomen. Jij had bij de politie moeten gaan, Ada. Dat is natuurlijk de oplossing. Hè? hé. Ruikt ook zo'n rare lucht. Uien, uien met terapertij. Ja. Dat is het nieuwe smeeseltje voor mijn been. Iemand zei dat ik dat eens moest proberen, maar het stonk als de ziekte. Dat is natuurlijk het enige resultaat wat ik ervan merk. Hier, ja, ver, ver. Wilt u eens wat moois zien? Ja. Hè? Gaat u dan maar eens mee naar de slaapkamer. Ja, maar ada. Al lopen heen. Vooruit, komt u eens mee. Zo. Nou. En wat zegt u hiervan? Prachtig. Prachtig, prachtig. Ik noem het de bruidsuite. Een echt liefdesnestje, hè? Ach, ik kom altijd in een bepaalde stemming als ik hier ben. Oh, als ik tien jaar uh, jonger was, nou, dan zou je je niet veilig zijn, commissaris. <lacht> en als jij niet net vis had schoongemaakt, dan had je nou nog geen schijn van kans, Ada. <lacht> <lacht> we zouden wel een romantisch paar zijn met z'n tweeën, vindt u niet? <lacht> u met uw smeersel en ik met mijn vis. <lacht> nou, nou, kom, laten we maar even weggaan, hè, voor onze natuurlijke driften de overhand krijgen. <lacht> Ik krijg opeens zo'n afschuwelijke inval. U denkt toch niet dat hij er vermoord heeft? Hoe daarbij? Nou, een misdaad, het hartstocht. Hij zou er vermoord kunnen hebben met dat vismes. Ja, het is niet uitgesloten, maar we hebben geen enkel bewijs. We zullen haar eerst moeten vinden. Maar als hij dan nou eens in stukjes heeft gesneden... en door de vuilniskoker heeft gegooid... De en... daar! -da. Nou, nou, ik ben er eens een kralen in kwijtgeraakt... Wilt u niet een monster nemen van het vuil, dan, eh, dan kan ik u wel even laten zien hoe je de koker open moet maken. Nee, nee, nee, dank je. Als ze daarin zit, dan kan ze beter afgevoerd worden. <lacht> dan zou ze trouwens toch al verminkt zijn, met theebladeren en viskoper. wat? Om er niet eens van die kralen van jou te spreken. Stel, <lacht> jullie politiemensen denken altijd dat je zo slim bent, hè? Hm. Maar zonder hulp hadden jullie toch maar nooit die treinrovers te pakken gekregen. En toen hebben jullie nog de helft laten ontsnappen ook. Die week had ik net vrij. <laughs> ja, ja, ja. Hier, wat is die andere slaapkamer? Deze kant, uit. kom maar mee, kom maar. Zo, ja, hier, kijk. Ja. ja, die is niet zo chic als die andere. Maar toch altijd nog beter dan de mijne. Ik hoop dat ik ze nog eens met elkaar kan vergelijken. Heb <laughs> hey. <Ben> je <die> kwaad? <laughs> nou, geen kwaad kamertje. Was opnieuw gestoffeerd, hè? Voor zover ik weet niet. Oh, nou, dank je voor de bezichtiging. Geen uh, kelders of zolders of andere schuilplaatsen die je nog voor me verborgen hebt gehouden? Nee, u hebt alles gezien. En die deur daar? Dat, dat is de achterdeur voor de leveranciers. Oh ja? Ik hoop dat ik ze niet heb beledigd dat ik door de voordeur ben binnengekomen. <laughs> nou, het ziet er overigens niet naar uit dat hij gauw thuis komt. Heb je geen idee waar ik hem zou kunnen vinden? Ja, ik weet dat hij naar de bank ging, maar uh, daar is hij natuurlijk al weg. Ja, ik weet wel een plaats waar u het zou kunnen proberen. Ja? Uh, kent u die chique gelegenheid, uh, de wijnkelder? De vlak bij York Road. Ja, die ken ik ja. 33 pence voor een kaas-sandwich. Ja, ja, ja. Nou, daar gaan ze voor het eten altijd wat drinken. <kuggen> nou, dan zal ik mijn spaarsendjes maar eens bij elkaar gaan schapen en er ook een drankje gaan halen, hè? Ik moet hem nodig even spreken. York Road. Zit ik eigenlijk niet parkeren, hè? Nee. Oh, oh, oh. Dat betekent dus dat ik dat hele stuk moet lopen. Ja? Dat die vervloekte benen van me. Je zou niet zeggen dat ik nog eens proef heb mogen spelen voor Arsenal, hè? Nou, u ziet er vast enig uit, zeg, in een voetbalbroek. ja daar. Waarom heb ik jou niet eerder ontmoet? Ik zal eens wat vertellen. Zeg, als je ja. een lieve meid bent... Ja. Hè, en niet een kremte vertelt dat ik hier ja. ben geweest... Ja. Dan mag jij eens een keer mijn benen zien. Dat was een goeie, hè? Tot ziens, Zada. Ja, dank je, George. Uh, laat maar zitten. Hartelijk dank. Je. Nou, hoe is het gegaan? Nou, wacht even tot George uit de buurt is. Uh, nou, ik ben er geweest. En? Wat zei hij? Hij was er niet dol mee. Krijgen we het geld? Ja. Je ligt niet zond. Ik kan het altijd aan je zien. Dus je schema werkt niet. Hm? Ze willen het geld alleen aan Mary persoonlijk uitbetalen. Nou, dan euh, hebben we het dus gehad. Hè? Dag, John. Dat ja, toch niet zo gek. Ga zitten. Ik vond het niet erg wat we gedaan hebben, zolang het risico de moeite waard was. Maar zonder geld pas ik. Ik zal mijn bagage wel laten halen. We kunnen dat geld nog best in handen krijgen. Hoe dan? Nou, ga zitten, zal ik het je zeggen. Peter. Drink je gras leeg. Hoe kunnen we het geld nog krijgen? Jij moet doen of je Mary bent. Haar kleren passen je precies. En dan zet je die hoed op met die sluier. <laughs> en jij denkt dat de directeur van de bank die je vrouw al bijna tien jaar kent, haar intrapt? Je kent Mary. Moest altijd meteen de hoogste instantie hebben. Ze wilde met niemand anders dan met de directeur praten. Ze hebben samen gedineerd. Ze hebben gemeenschappelijke belangen hebben. Natuurlijk hun eigen grapjes. <laughs> Kijk je nou heus dat die 38.000 pond cash aan een volkomen vreemde overhandigt. omdat ze toevallig een hoed met de sluier van je vrouw op heeft. Het zou prettig zijn als je even wilde luisteren. Er is een nieuwe adjunct-directeur. Dennet heet hij. Oh ja? Dennet heeft Mary nog nooit gezien. En woensdag is de directeur er niet, dan vervangt Dennet hem. En dat is dan net de dag waarop ik met mijn vrouw kom om het geld te halen. En wat zeg je daarvan? Spijt <tijd> me, John dat ik. Uh, geef niet allebei wat uit ons doen met die regisseur van zielen. Maar maak je nou geen zorgen, het komt allemaal in orde. Uh, neemt u me niet kwalijk, is deze stoel. Ach, lieve hel, meneer Crampton. Dat is een toeval. Ach, en die heer Verlaanders ook. het is een kleine wereld. Hè? Ja, volgt u ons eigenlijk, regisseur? Volgen, met die benen van mij. <lacht> Ja, eh. zo is het beter. De dokter zegt dat ik eigenlijk naar het ziekenhuis moet om mijn spataderen weg voor te nemen, maar daar voel ik niet voor. Je hebt die nee. dingen niet voor niks. <laughs> Ach, dat u me even de zoute pinda's aanwijken? Ik heb nog niet eens zo'n beter. Hmm. Gezellige tentje hmm? De eerste keer dat ik hier kom en meteen ontmoet ik oude vrienden. Welke pinda's, is vrouw? Nee, dank u. Hmm. Ik kan er gewoon niet afblijven. Nog uh, nieuws van de dierbare afwezige, meneer Kremptel? Van wie? U, uw vrouw bedoel ik. Oh, ja, ik heb bericht gekregen. Hoe oh, Nou, godzijdank. Maar ik wil u wel zeggen dat ik uh, vervelende vermoedens had. Hebt u de brief bij u? Hij is even gebeld. Gebeld? Ja, ze komt vrijdag terug. Voor oh, deze vrijdag al? Nou, dat is nog beter dan een brief, niet? Dan kan ik mevrouw uh, in levende lijve ontmoeten. Misschien kom ik nog wel even langs. Alleen om goede dag te zeggen. Ja, doet u dat. Uh -huh. U schijnt me toch niet te geloven. Nou, dat is wel vervelend dat u dat zegt, meneer Crampton. Ik ben er juist altijd zo trots op dat mijn gezicht nooit mijn ware gevoelens verraadt. Maar vrijdag, kan ik het een fijn inpeperen. Nou, ja, ze moet natuurlijk wel ergens slapen, Oh ja, dat is waar ook. U hebt twee slaapkamer. Ja. Wat kan ik voor u doen, meneer? Oh, eh... Uh, Even op de kaart kijken hoor. Nou. Geen wonder dat, dat jullie die zoute pindas gratis kunnen geven. Wat is het goedkoopste? Ik zou het echt niet weten, meneer. Hmm. Nou, moet in ieder geval iets kleins zijn. Ja, meneer. Zal ik u eens wat vertellen, meneer Crampton? Ik benijd u dat u geen geldzorgen kent. U gaat maar even naar de bank als u geld nodig hebt. O ja, dat heb ik u nog niet verteld. Maar ik ben nog even bij Dixon geweest om naar die koffer te kijken. Tof? Ja, er is iets typisch met die koffer. Ho, daar komt mijn drankje. Zegt u maar niets. Maar volgens mij is het geen bramier. Geeft u iemand het een fooi? Ja. Nou, doet u er maar een familie die kent. Die zal ja. even lelijk op zijn neus kijken. Als het u lief, meneer. Uh, zet het maar op mijn rekening, George. Natuurlijk, meneer Kanton. Oh, nou, dat is erg aardig van u. Ik wou dat weet, ik dat geweten had vorig iets bestelde. Uh, uh, wat zei ik ook weer? Over die koffer. Oh ja, ja, die koffer. Ah. Nou, ik weet niet wat uh, u hiervoor betaald hebt, meneer Kremten. Maar vindt u dat als ik het laat staan? Bij George ga ik het verbruikt. hebben. Wat was er met die koffer? Hij was een dag te laat. Ik kwam pas de negentiende in dat depot. Oh, maar dat is helemaal niet zo vreemd, hoor, regisseur. Ik heb hem de 18e in mijn wagen geladen... maar ik kon hem pas de 19e naar Dixon brengen. Wat is daar voor mysterieus aan? Ja, het mysterieuze, meneer. Helemaal is het zo laat. Ik moet het vandoor. door. En u de langzamerhand wel willen gaan eten, hè? U kunt vis vandaag, weet u dat? <laughs> vrijdag toch, zei u, niet? Huh? Uw vrouw? Oh, oh, ja, vrijdag komt ze. Nou, dan zie ik u nog wel. Prettig als mevrouw weer terug is, niet? Je vol anders. Oh, zeker. Dat geheugen van mij... Ik wou u nog iets over die koffer vertellen. Die had een andere kleur. Wat bedoelt u? Ja, misschien ligt het aan mijn ogen. Maar de koffer die ik in de opslagplaats heb gezien... was van een andere kleur dan die ik u op de 18e naar buiten zag dragen. Dat is niet mogelijk? Nee, natuurlijk niet. Ik zal mijn ogen na moeten laten kijken. Wordt u maar nooit oud, jevrouw. <laughs> Tot ziens, hè? Tot ziens, hè. Hij weet het. Oh nee, hij weet niks. Is dat een standaard politieprocedure... Doen alsof je meer weet dan je weet, in de hoop dat anders zal doorslaan. Maar voor 38.000 ton ben ik niet van plan door te slaan. En wat bedoelde niet dan met die koffer? Dat is niks aan bluf. Gebruik je gezonde toch. Hij heeft de achttiende toch niet bij ons huis aan kijken? Toen wist de politie nog van niks. Nee, nee, natuurlijk niet. Kom, laten we de tickets voor het vliegtuig maar even op gaan halen. Woensdagavond is alles voorbij en dan zitten we al honderden kilometers weg. Ja, ja, maar eerst komt hij woensdagmorgen nog. Ik moet maar tegen meneer en mevrouw Kremten zeggen dat ik ze vandaag niet kan ontvangen, Jones. Het is woensdag, de directeur is er niet en ik zit tot over mijn oren in het werk voor het hoofdkantoor. Eh, zeg maar dat meneer James morgen weer aanwezig is. Ja, dat, uh, dat heb ik al gezegd, meneer, maar het moet absoluut vandaag gebeuren. Wat gezuur. er een paar pond op uw rekening en verwachten dan niet iedere ogenblik dat het een uitkomst voor ze klaarstaat. De reclame op de televisie heeft ons eigenlijk geen goed gedaan, Jones. Tja, ja. Ik heb hun dossier meegebracht, meneer. Ik heb geen tijd om dossiers te bekijken, Jones. Zeg dat maar ze dat echt... ze morgen terug moeten komen. Oh... Is het die mevrouw Kremten? een van onze grootste cliënten. Tja. Nou, die zal ik wel moeten ontvangen. Heb jij overigens enig idee hoeveel bruine enveloppen we de volgende 18 maanden nodig hebben, Jones? Uh, nee, nee, nee, Het hoofdkantoor wil het weten. Wil jij deze formulieren verder in en laten we hier aan mevrouw Kremten binnen? Uh, ja, meneer. Gaat u zitten, gaat u zitten. Zo. En, uh, wat kan ik voor u doen? U heeft mijn vrouw, geloof ik, nog nooit ontmoet, wel? Mevrouw het is mij genoegen. Dank u. U bent in de rouw, mevrouw Krenten? Ja, haar moeder. Ach, ik condoleer u. Wij hadden gehoopt meneer James te kunnen spreken. Ja, hij is ook altijd aanwezig, alleen vandaag niet, meneer Krenten. Hij is naar een vergadering van directeuren op ons hoofdkantoor. Eén keer per jaar, maar. Ja, maar zijn secretaresse zei toch dat hij vandaag hier zou zijn. Ja, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. U hebt er waarschijnlijk verkeerd begrepen. Ja, daar zullen we niet om strijden, maar het is wel vervelend. Mijn vrouw handelt haar zaken altijd af met meneer James. Kom John, maak er nou toch niet zo'n punt van. Ik weet zeker dat meneer Dennett ons ook kan helpen. Ja, wij zijn namelijk gekomen om het geld op te nemen, meneer Dennet. Tja, dat is moeilijk. Hallo? Ja, ik kan u even niet volgen. Het geld is toch hier? Ja, meneer James heeft ons... Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Het geld is in de kluis. Ja, wat is de moeilijkheid dan? Ja, dat is een zaak die meneer James persoonlijk met u heeft verhandeld. Ja, maar mijn vrouw heeft toch al gezegd dat ze bereid is dit met u af te handelen... ...als het meneer James niet mogelijk is er persoonlijk bij aanwezig te zijn. Ja, dat is natuurlijk heel vriendelijk van haar, maar het is een grote som geld, meneer Krenten. En ik heb nooit eerder het genoegen gehad uw vrouw te ontmoeten. Ze wil haar zaken altijd alleen met meneer James regelen. Ik eh, kan haar identiteit dus niet vaststellen. Dan zal ik dat wel voor u doen. Dit is mijn vrouw. De directeur is morgen weer aanwezig, meneer Krenten. Zou u niet tot morgen kunnen wachten? Mijn vrouw vliegt vanavond naar Newcastle. Als mevrouw Kremter haar vliegreis tot morgen wil uitstellen, dan kan meneer James morgen heel vroeg... Ik zou het graag willen, meneer Dennett, maar morgen is het begrafenis. Nou, nou, nou, kom nou, lieveling, kom nou, maak je nou niet van streken. Hè. Ja, maar u ziet, meneer Dennett, dat we absoluut niet tot morgen kunnen wachten. Ja, Tuurlijk, ik begrijp het. Heeft mevrouw Kremter soms iets nodig, een, een glas water? Nee, nee, nee, nee, nee, dank u. Het is het beste als we deze zaak zo vlug mogelijk afhandelen. Zou ze misschien terug kunnen komen na de begrafenis? Morgenavond vliegen we naar Portugal. Ja. Ik weet werkelijk niet wat ik doen moet. Elke andere... Bar... Ja, meneer Dennett, ik ben een geduldig Ach, mens. Ach, natuurlijk, maar... ik heb het. Als dus ik daar niet eerder op gekomen ben. Moment. Ja, hallo, Dennet hier. Geef u me even het hoofdkanteur. Ik moet meneer James persoonlijk spreken. Zegt u mij dat het zeer dringend is. Ja. Ik kan u tot naar genoegen meedelen dat alle moeilijkheden zijn opgelost. Als de berg niet naar Mohammed ja, komt... Ik kan u niet helemaal volgen. We zijn in een half uur met de wagen op het hoofdkantoor. Ik rijd u daarheen, meneer James stelt uw identiteit vast... en dan gaan we terug om het geld te halen. Simpel kan het niet nu. Maar eigenlijk. het is toch veel te ontslachtig. Voor u is ons niets te veel, mijn lieve mevrouw. U ziet een beetje bleek. Op het kantoor van de directeur staat een fles sherry. Die haal ik even voor u. John, wat moeten we doen? Geen paniek. We wachten heel even en dan gaan we er vandoor. Kom, vlug... Je komt gewoon achter mij aan. Het, het geeft niet alsof ze mogen roepen regelrecht naar de wacht. Oh, het Ah, is dat mijn telefoon? Neemt hem niet kwalijk. Dennet hier. Ik doe voor u gesprek met het hoofdkantoor, meneer Dennet. Uh -huh. Ik heb net verbinding gekregen, maar meneer James is op de vergadering en mag niet gestoord worden. Maar het is dringend. Dat heb ik ook gezegd. En dan hebben ze me doorverbonden met de algemeen directeur. De algemeen directeur? Hij zei dat als u niet kapabel was, het één dag per jaar zonder meneer James te rooien... Niet capabel? Niet kapabel? aan dat u de kwestie zelf kon oplossen. Ah, de top hebben ze goed praten. Eh, ja, oké, okay, dankjewel. Neemt u mij dit uh, op onthoud niet kwalijk, meneer Kremten? Ik zal meneer James hier verder niet meer lastigvallen. slotte heeft hij mij met de leiding belast. Ik zal het geld laten komen. Laten we een beetje kooid maken. Zo op straat met zo'n bedrag. Waar staat uw water? Precies op de hoek. Opschieten, Jones... Waar is het dan of... weer? wat is het? Daar ben ik. met de auto? Zo, nou die andere bovenop. Goed zo. Zo is het wel verder, denk ik. Dank u zeer, meneer Dennet. En u ook bedankt, Vin. Ja, dat is goed, meneer. Maar denkt u er de volgende keer wel om dat u hier niet mag staan? Ja, nou, ik had het bord echt niet gezien. Maar het overkomt niet nog eens. Dat oh, is oké, okay, meneer goed, lieveling. Ja, dank u. Nou, we gaan we Ik uh, zou uw chef nog laten weten hoe behulpzaam u geweest bent, meneer Dennet. Uh, dank u, meneer. Tot ziens. Tot ziens, mevrouw Van Tot ziens, meneer Dennet. Wat politie oh, zag. Dat is ontzettend, hè. Ik, <laughs> nou, kunnen we nou eindelijk op adem komen, hè. Het moeilijkste dingen is achter de rug. Van nu af aan is het vlierwielen de heuvel af. Kom, Jones. Druk terug naar kantoor. Het ja. ja. heeft je voor zo goed uur gekost. Ik zal mijn lunch maar overslaan. Ik... Ja. Neemt u me niet kwalijk. Oh. Oh. Precies tegen mijn zere het been. Spijt me. <laughs> het is mijn schuld. Ik wou die mensen die daar wegregen nog inhalen. Ik had het idee dat het kennissen van me waren. Ja. Oh ja? Ja, ik herkende meneer Crampton, dacht ja, ik dat maar... klopt. Die dame die, die bij zich had uh, met die sluier... Dat was mevrouw Krempton. Dat is zijn vrouw? Ja. Oh, dat het die veel ouder was. Ze deden zo aan iemand denken. <laughs> ik geloof dat ik maar beter weer naar mijn auto kan hinken... om de oude kennis te hernieuwen. Gaat het? Ja, als jij de deur achter me dicht doet... Dank je. Uh, zo, <laughs> het is gelukt. Jij met je auto's die ons volgde. Stop, eens gerust zijn als we in het vliegtuig zitten. Uh, wil je niet even het geld zien? Ik wil alleen maar hier vandaan. Oké, okay. we laten de auto hier. Uh, bel jij even een taxi, hè? dan schenk ik een, uh, een stevige borrel in. Maakt u er maar drie van. Robinson. Oh, ik schijn u niet zo welkom te zijn, hè? Ah, dat zei dat u het wel goed zou vinden als ik hier even wachtte. Maar ik had natuurlijk op mijn uh, natuurlijke instinct moeten vertrouwen. John! Ja, ja rustig maar. Wat wenst u, regisseur? U, uh, u hebt me nog niet aan uw vrouw voorgesteld, meneer Crampton. Oh, ben ik ben niet kwalijk. Juffrouw vrouw Landers bent u het. Iemand zei dat u mevrouw Crampton was. En u bent in de rouw, uw Landers. Toch niet over uw vrouw, meneer Crampton? Juist nu ze het weekend naar huis wilden komen. Rechercheur, we hebben niet zoveel tijd. Waar gaat het over? Uh, ik geloof dat u de dame beter wat in kunt schenken, meneer. Ja. Ze is een beetje in de war, lijkt me. Jerry? Er is niets met me. Oh, gelukkig. Ik uh, herinner me nog dat ik hier laatst zo'n uitstekende cognac heb gedronken, meneer Crampton. Schenk hem maar in, Jerry. <laughs> dat is erg aardig van u. <laughs> Dank u, juffel anders. Ja. Hm. Ja. Dat smaakt... Op onze dierbare baas ook mogen zijn. Ja, die vent bij de bank die dacht dat u, mevrouw Crampton, was je voorlanders. Je zou zeggen dat we iemand zijn relaties toch moet kennen, hè? Nou, ja, maar de dagen van het persoonlijke contact zijn voorbij. Je bent tegenwoordig niet meer dan een nummer in een computer. Ja, en dat noemen we dan vooruitgang. Wat, uh, wat hebt u in die tassen, meneer Crampton? Raak ze niet aan. Een heel gewicht, hè? Zet neer! Ach, ik ben nu eenmaal een beetje nieuwsgierig. Verdraaid. Dan nou is die opengesprong. Hebt u een bankbureau, meneer Klemten? Geen enkele beweging, rechasseur. Dat is niet erg verstandig van u, meneer. Geeft u dat ding liever aan mij? Is dat er een vol van mij waarmee u uw vrouw hebt vermoord? Als je een vin verroert... Nou, kom nou. Ik ben een oude man. Mijn rug... Laat me hier niet zo lang op de grond geurkt zitten. Ik vertrouw me niet, John. U vlijt me, juffrouw, maar ik kan toch niet... Au! Au, au, au. <totstut> oh. Oh. Dit werk wordt me te zwaar. Het spijt me dat ik u pijn deed, meneer Crampton. Ja. Maar nu weet u waarom politiemensen zulke zware schoenen dragen. Nou, laten we eens naar die revolver kijken. Het is niet eens geladen... En nu ik hem beter bekijk, zou ik zeggen... dat hij al een jaren niet gebruikt is. U probeert hem voor de gek te houden, hè? John, hoe is het met je? Nou, oh, laat u maar, juffrouw. Ik moet even bijkomen. Hoe ver geld hebt u hier? Bijna 38.000 pond. Dus zover was u al. Uh -huh. Ik ben bang dat ik het voor de toekomst helemaal verbruik heb bij u tweeën. Ah, gelukkig, u begint er alweer wat beter uit te zien, meneer. En wat gaat er nou met ons gebeuren? Ja, dat hangt er af van wat u gedaan hebt, hè? Ja, wat wilt u weten? We zullen we alle leugentjes van vroeger maar vergeten hè? en nu is het met de waarheid op de proppen komen. Wat is er aan de hand met uw vrouw? Ze is dood. Ja, ja, ja, daar was ik al bang voor. Wie van u twee heeft haar vermoord? Ze heeft zelfmoord gepleegd. Ah, we houden ons toch bij de feiten, hè, meneer Crampton? Ach, John, hij gelooft je toch niet? Vertelt u maar verder. Hoe is ze gestorven? Het was zelfmoord. Ik weet niet hoeveel slaaptabletten ze heeft ingenomen. Jerry heeft haar gevonden. Ik dacht dat ze sliep. Maar toen ik haar aanraakte, was ze als steenkoud. En waarom denkt u dat het zelfmoord is geweest? En geen ongeluk? Ze heeft een brief achtergelaten. Uh, wil jij hem even pakken, Jerry? Hm? Uh, ze was erg neurotisch, rechercheur. Uh, beelde zich ja. altijd van alles in. Wat bijvoorbeeld? Ja. Oh. Dat ik verhoudingen had met andere vrouwen. Maar u stelt haar natuurlijk altijd gerust. Ja, natuurlijk. is de brief, regisseur. Dank u. Arme ziel. Wat moet ze doorgemaakt hebben? Niet de reden om trots op te zijn, meneer Crampton. En in welke laag heeft u het lijk verstopt? Het geld was van mijn vrouw, regisseur. Ik heb geen cent. Zelfs dit huis was van huis. Oh, ja? Ja. Ze heeft alles nagelaten aan liefdadigheidsinstellingen. Ik krijg niks. En daarom wilt u haar dood geheim houden totdat u de tijd had gehad haar geld van de bank te halen. Wie heeft de cheque getekend? Dat heb ik gedaan. Ze had me geen cent nagelaten, regisseur. Zelfs geen huis om in te wonen. En geen kleurentelevisie. Schamele beloning voor al uw trouw en toewijding. Wat heb u met het lichaam gedaan? In een koffer gestopt en toen er een app voor is gebracht. Ik heb er nog zo goed mogelijk begraven. God, wat een nacht was dat. Zoiets hoop ik nooit meer te beleven. Dat is dan een hele geruststelling voor uw volgende vrouw, hè? En voor het geval dat iemand me uit het huis had zien komen met die koffer. hebben we de volgende dag een andere volgepakt met kleren. en die naar de opslagplaats gebracht. Dat is slim. Daar zou ik nooit op gekomen zijn, weet u dat? Ik heb geen fantasie. Dat is naar mijn gebrek. We zullen haar op moeten graven. Herinnert u zich de plek nog? Ja, ik geloof hem wel. Het was donker, maar ik, ik zal het nog wel terug kunnen vinden. <lacht> Mooi zo. Er is namelijk een wet die verbiedt iemand in het bos te begraven. We zullen haar op moeten graven voordat u nog meer moeilijkheden krijgt. En wilt u me uw hand even laten zien, meneer Crampton? Me? En u ook, je vrouw. Hoe ja, okay. je? voor het geval u van plan mocht zijn er vandoor te gaan... terwijl ik het bureau opbel. Als u uh, nog iets aan uw verhaal wil veranderen... voor ik het officieel doorgeef... dan moet u dat nou doen, hè? Ik begrijp niet wat u bedoelt. Dus u blijft erbij dat ze zelfmoord heeft gepleegd? Ja, dat zal toch zeker een lijkschouwing worden gehouden... Dan kan bewezen worden dat ze aan een te grote doos slaapmiddel is gestorven. Ja, ja, verduistering is bewezen, maar u zult wel niet aangeklaagd worden wegens moord. Ik hoop dat u bereid bent dat ten overstaan van getuigen te herhalen. Oh, natuurlijk. Ik heb geen enkel bewijs, alleen maar vermoedens. Uh, hoe hebt u aan zover gekregen dat ze al die slaaptabletten tegelijk in innam? In een borreltje? Was het in een borreltje, juffrouw Landers? Ik begrijp niet waar u het over hebt. Want het kan natuurlijk zelfmoord zijn geweest. Maar in haar neurotische toestand moet het niet zo moeilijk zijn geweest... om haar zo ver te krijgen, hè? Zoiets ligt natuurlijk meer in uw lijn. Ja, waarom blijft u steeds maar veronderstellen dat het, het moord is, rechercheur? Wist u, meneer Crampton, dat uw vrouw een particuliere detective in dienst had genomen? Even voor, ze stierf. Nee? Nee, er is mij niks van bekend. Nou, ja. dan hoort u nou iets nieuws. Ze had natuurlijk naar de politie moeten gaan, maar ze was bang... Dat ze haar daar niet zouden geloven. En ze had al door het dwaze idee dat haar man en zijn vriendin wilden proberen haar te vermoorden. Ja, u verzint maar wat. Oh ja, meneer. Maar als ze naar de politie was gegaan, dan was ze misschien nu nog in leven. In plaats daarvan wende ze zich tot die privé -detective. Oh, dat is een hele goede hond, Maar het lot wilde dat ze een van de slechtste tegen het lijf liep. Een afgeleefde sluwe oplichter die zich had gespecialiseerd in vuile echtscheidingszaakjes. Ze betaalden hem om haar dag en nacht te bewaken en te beschermen. Maar hij deed nog het een, nog het ander. En zo eindigde ze in een koffer in Epping Forest. Ik zeg u, regisseur, dus dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Ja, dat heb ik wel een paar keer gezegd, meneer Crampton. En als de politieauto komt, dan kunt u proberen dat nog eens te vertellen. Misschien geloven ze u. Ik zal in ieder geval bellen, voordat ik uit de stad ontwijk. Maar u blijft toch hier tot ze komen? Nou, nou, dat zou onder de gegeven omstandigheden niet erg verstandig zijn. Onder de gegeven omstandigheden? Ja, ik heb helaas niet al door de waarheid gesproken, meneer krenten. Dat was dat ik het gevoel had dat ik uw vrouw toch nog iets verschuldigd was als haar privé -detectief. Ja, dat is dat vervloekte geweten van mij, hè? Nou, dan neem ik nu maar afscheid, meneer. Dag, juffrouw Landers. Bedankt voor alles, hè. U hebt dit geld nu toch niet meer nodig, hè. Daarom neem ik het maar mee. Het verkeer wordt steeds drukker. Jammer dat uw vrouw niet naar de politie is gegaan, meneer Crampton. Ze werken daar veel efficiënter. En het is trouwens ook goedkoper... Spel van Kat en Mesh door R.D. Wingfield. Vertaling Helen Swildens. Robinson, Gus Hermes. Crampton, Boffer Jerry, Ine Veen. Arnold, Tony Folletta. James, Willy Ruijs. Ada, Web Decker. Dennett, Tom van Beek. Jones, Frans Wassen. Technische realisatie Gerrit Viering, assistentie Bram Hengeveld, regie Harry Bronk.